Volgens de politie en de gemeente hebben de maatregelen om ongeregeldheden te voorkomen gewerkt. De Verenigde Staten hebben 45 miljoen dollar extra steun toegezegd aan de Syrische oppositie. Van het geld mogen opstandelingen geen wapens kopen. Volgens minister Clinton van Buitenlandse Zaken moet het geld worden gebruikt voor noodhulp en bijvoorbeeld telefoons en camera's. De extra ondersteuning werd aangekondigd na een bijeenkomst in New York... De Russische minister van Buitenlandse Zaken zei daar dat landen die de oppositie in Syrië steunen de bloedige strijd alleen maar verergeren. Politiebond ACP ziet niets in het plan voor een nationale politie. Volgens voorzitter Van den Kamp zijn er nog te grote risico's om tot een goed functionerende nationale politie te komen die voldoet aan de hoge verwachtingen van de samenleving. Dat schrijft de vakbondsvoorzitter in een brief aan minister opstelte.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 Bewolkt en af en toe wat regen. In de middag vanuit het westen opklaringen... bij een temperatuur van ongeveer 16 graden. Morgen droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco.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 Het zijn lange reportages, freaky items, open deuren en soms ook verrassingen. Alles komt aan bod. Kortom, u bent nog steeds bij woord. De hele nacht lang dwalen we door de afgelopen eeuw. En in dit uur gaan wij voor het eerst ook een uitstapje maken... naar een andere omroepvereniging dan de VPRO. Namelijk de RVU, inmiddels opgegaan, zoals u waarschijnlijk weet, in NTR. Het is een aflevering van Napels bij Nacht. En dat heeft even te maken met wat technische problemen die we hier hebben... met betrekking tot het materiaal. Hetgeen we gewoon niet hebben. Het staat er niet, het is er niet. Dus uh, we gaan wat anders doen. Napels bij nacht dus. En in deze aflevering is de gast Gerbrand Bakker. Boerenzoon, neerlandicus, hovinier en schrijver. Hij oogste in 2006 succes met zijn debuut. Boven is het Stil. En ten tijde van dit gesprek was zojuist zijn nieuwe roman verschenen. Getiteld Juni. Napels bij Nacht. Daarin praat Henk van Middelaar met zijn gasten over dromen... valkuilen, ambities, toeval en geluk. Soms actueel, altijd tijdloos en herkenbaar. Het leven in een uur. Deze aflevering dateert van 14 juni 2009. Het woord is aan Henk van Middelaar. Ja, nogmaals, welkom in Napels bij Nacht. Boven is het stil, luidde de titel van de roman... waarmee hij drie jaar geleden Nederland veroverde en een deel van de rest van de wereld. Want het is in allerlei landen vertaald. En sinds twee weken ligt er een nieuwe roman in de winkel. Juni. Ik las er geen enkele positieve recensie over. Maar ik heb het wel gelezen. Gisteren en vandaag. En ik ben het helemaal niet met die critici eens. Ze verveelden zich op het platteland in het boek. Maar ik verveelde me niet. Ik vond het boek zelf steeds beter worden. Misschien omdat ik een boerenjongen ben. Net als de schrijver. Welkom, Gerbrand Bakker. Beetje over de schrik heen van al die... Uh... Ja, dat is een Je moet ze verwerken, hè. Dus dat, dat duurt even. En op een gegeven moment, en dat, ik geloof dat ik dat punt nu heb bereikt... maar dat weet je nooit, want je kan bij alles wat je moet verwerken... weer een terugslag krijgen. Um, ik, ik zie het nu allemaal heel positief. Um, ik, ik pak ook alleen de positieve dingen... want het waren niet alleen slechte recensies, dat moet ook gezegd worden... Uh, de Telegraaf was uh, zeer te spreken. Uh, Dagblad van het Noorden. En uh, vanochtend hoorde ik uh, Arie Storm allerlei... Uh, In de tros nieuwshow Hele leuke dingen zeggen ja. over het boek. En dat helpt je. Want als ja, je nou alleen maar negatieve ja. krijgt, dan, hoe kom je er dan overheen? Want je negeert ze niet. Nou ja, nou, ja nee, maar omdat je ze niet kunt negeren natuurlijk... Uh, van de week zei ook nog iemand tegen me van... ja, moet jij dat wel lezen? Ja, ik zeg dat, joh, in zo'n... Zo in, in tegenwoordig, dat, dat kan niet. Ik kan wel zeggen van, ik wil die recensies niet zien. Maar dat kreeg je toch, op welke manier ook. Ja, dan ook. En lig je er wakker van? Dus je moet, um, ja, ik heb er twee nachten echt wakker van gelegen. En toen dacht ik, nou, hé? Hé, dat je denkt. En dan ga je dat hele boek weer zo, je hoofd door. Maar komt er een moment en, dat je uh, denkt, ze hebben gelijk... Het is ook helemaal niks. Uh, ik kan het niet. Natuurlijk, zo'n moment heb je ook. Uh, er is ook een moment dat je denkt van... Ik ga, nu, ik ga nooit meer een boek schrijven. Er is een moment dat je denkt, uh, ik spring in de sloot. Er zijn allerlei momenten in zo'n verwerkingsproces. <hijen> maar, uh, maar goed, dat hoort er allemaal bij. Ja. Want je hebt toch al die... ik, ik weet nooit hoe ze, hoe ze zijn, hoor. Maar al die... Al die onderdeeltjes he, van zo'n verwerking. Uh, opstandigheid, boosheid, verdriet, uh, berusting enzovoort. Oh, de enzovoort. hele rouwverwerking krijgen. Ja, maar dat is het natuurlijk. Uh, en daar moet je in zo'n geval ook doorheen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk... dat je de hele tijd maar blijft beseffen van... nee, ho, stop. Ze kunnen zeggen wat ze willen. is mijn boek. Ja. Ik heb het zo geschreven. Ik wil dat zo schrijven. Ik vind het nog steeds... Nou, nog steeds. Niks nog steeds. Ik vind het een goed, mooi boek. Dus je hebt al die fases al doorlopen. Nou ja, of wat zit je ik... nog in de ontkenning? Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar wat ik net zeg, je kan, je kan altijd nog een terugslagje krijgen. Maar uh, goed. Momenteel ben ik, uh, ben ik zeer positief. Ja, het platteland verveelde, die critici. Ja. En dat valt erg mee. Uh, uh, valt mee. Zoveel platteland komt er niet in voor. <kwijnt> ja, het speelt zich af op het platteland. Ja. Uh, ja. Hij, uh, ja. Misschien even heel kort. Het gaat over een. een, een, een, een, een uh, de centrale gebeurtenis is eigenlijk dat er een meisje uh, doodgereden is. En uh, nou ja, al die figuren die daarmee te maken hebben... beetje bij beetje wordt het onthuld. En je krijgt een beeld van die mensen. Maar het gaat helemaal niet om de plattelandscultuur, vind ik. Nee. Nee, je zou het zelfs... Maar dat zijn van die dingen die ik, die ik zelf dan ook ontdek... als, ik, als het, ik het echt zelf als boek ook in handen heb... Uh, in die zin, zeg maar, er zitten een paar elementen in... die, die je als vervolg kan zien op Boven is het Stil. Uh, wat er bijvoorbeeld aan het einde van Boven is het Stil gebeurde... toen ging die hoofdpersoon, die boer, die verkocht zijn koeien. Hè, vader was ja. eindelijk dood, die lag daarboven natuurlijk het hele boek dood te gaan. Die ging dood. En toen ging hij die koeien verkopen. Ja. Uh, een nieuw leven beginnen. Maar hij verkocht niet zijn schapen. Hè, dat hij, hij kan altijd nog weer terugkomen, zeg maar... En in juni zit een van de hoofdpersonages... die heeft eigenlijk, zeg maar, niet precies wanneer, een maand of twee maanden geleden... ook die koeien verkocht, zeg maar. Dus in die zin gaat dat door. Ja. En in boven lag de vader uh, boven. En in juni ligt de moeder uit eigen wil. Ja, die gaat boven. zelf die, die, doet die, de... die, die klimt zelf op het stro. <laughs> ja. ja. ja. Um, maar, het is, maar dat klopt. Het is veel minder. Um, het, is, het, het, het is veel minder boerig, zeg maar. Hè? Ja. Waarin boven natuurlijk. Hij was boer, dus hij moest melken en hij moest voor zorgen. Daar gaat het hier helemaal niet om. Er wordt niet gemolken. Nee. Uh, het speelt eigenlijk in een dorp. Wel nou, dus een dorp waar van jij vandaan komt, Wieringenmeer tenminste. Ja, nou, kijk, ik, dat vind ik soms ook een beetje vervelend. Uh, nou ja, nee, die... nee, nee, nee, nee, maar dat, dat gebeurt ook in die, in die recensies. Dan, dan, dan noemen ze gewoon Patsboom het dorp waar ik geboren ben. Ja, ja denk ik dan, ont. Ja, ont. Da, dat heeft niets met het boek te maken. Nee. Ik doe juist expres, en dat heb ik ook in Boven gedaan... Uh, niet de, de plaatsnaam noemen. Nee. Om, want dat maakt, het, dat maakt het een soort van... van mythische plek, zeg maar. Ook voor mij om erover te schrijven. Dan nee. ben ik los van die, van die naam. En dan kan ik er allerlei nieuwe elementen... Ja. Hè, die helemaal niet bestaan ook... in plempen. En dat heb ik ook in Boven gedaan. En als je, als je, kijk, als je het goed leest... want alle plaatsnamen eromheen... die worden die wel kloppen. genoemd. Annapolona. Ja, Annapolona ja, Anna Schagen, Slootdorp... Uh, nee, maar, dat, dat, maar dat vind ik dan grappig, weet je, dat ik dus expres zo'n heel boek mijn best doe om niet die plaatsnaam te noemen. En die staat er ook nergens in. En dan lees je in zo'n licentie terug van: ja, uh, de, uh, koningin Juliana bezocht de Wieringerwaard. Dik ik, oh, oh, waar, waar staat dat? Wie, wie, heeft die, wie heeft het verzonnen? Dan Trekt u zich daar allemaal niks van aan? Nee hoor. Maar jij woont ja. al heel lang in Amsterdam. Ben, je nu, ben je nu onderhand een stadsjongen Um, nou, ik denk dat je dat nooit echt wordt als je van het platteland komt. Je denkt het wel een tijdje. Ik ben uh, op mijn achttiende uit Wieringenwaard weggegaan. Uh, heb ik vier jaar in Leeuwarden gewoond. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Dus ik heb het via een klein, mm -hmm. kleine provinciestad omweg gedaan. Ja. Yeah. Um, ja, en dan, dan woon je in Amsterdam. En dan heb je ook de geneugden van Amsterdam natuurlijk. Uh, maar leuke dingen. Bioscopen. En, uh, ik schaats te veel. De ijsbaan woonde ik vlakbij. Je geeft ook schaatsles? Of niet? Ik geef ook schaatsles, ja, nog steeds. Ja. Ja. En, uh, maar je, ja, ik denk toch dat je... En dat ontdek ik nu aan mezelf. Uh, dat, dat land begint toch weer te trekken. Dat, dat zit dan toch in je hartje of zo. Of in je ziel, ja, waar het ook dan? zit. Benoem dat is ja, het heeft, het heeft, het heeft, het heeft en te maken met, uh, met de, de natuur, hè? gewoon dat het daar lekker leeg is. En ik hou zelf erg van uh, grasland. Dat vind ik ook natuur. Je hebt natuurlijk heel veel mensen in Nederland die beginnen dat te schreeuwen. En die zeggen, nee, natuurmonumenten moeten hier maar eens een bos aanleggen. En hier moeten slinker gegraven worden. En we maken het weer zoals duizend jaar geleden. <laughs> ja, sorry. Ik hou erg van gras. Met een paar koetjes erop en wat schapen. En wat, dat vind ik mooi. Boerderij vind ik mooi. Uh, het dus dit is, dit is de omgeving, maar het is toch ook wel. Uh, het zijn ook de mensen. Het, het soort van contact wat je hebt met mensen in een eh, kleinere gemeenschap. Zeker als je vergelijkt met Amsterdam, is toch, uh, is toch heel anders. Je kan dat als heel veel mensen beschouwen dat als benauwend. Hè, dat hoor je heel vaak. Ja, ik ga, ik ga nooit in een klein dorp wonen, want iedereen let op elkaar. En, ja. en dat is zo, maar dat heeft ook iets heel plezierig. Iets heel, iets heel veiligs. Ik, ik, ik ben er zo goed dat... Kijk, als bij mij boven bijvoorbeeld... Ik woon in een groot gebouw uh, met, met er 200 gezinnen in of zo. Als bij mij boven brand uitbreekt... dan uh, staat niet morgen uh, het hele gebouw of de hele wijk op de stoep... bij die mensen met allemaal nieuwe spulletjes. En dat is precies wat wel gebeurt in een dorp. En dat is wat jou aantrekt? Die, die, die zorgzaamheid? Die zorgzaamheid, ja. weet je? Het is, uh, Ga je dan terug... Ik ga terug, ja. ja. Maar ik naar weet het nog van niet. Van? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, want ik ben er ook uh, heilig van overtuigd dat je nooit terug moet naar je geboortegrond. Dat nou ja, moet je dan weer niet doen. En je houdt van het leeg land, dus dan moet je naar het noorden. Uh, Friesland, Groningen, ja. dat is toch allemaal heel anders. Maar ja. misschien wel Noord-Italië. Je kan ook naar het buitenland, daar is ook platteland. Ja, ja. Hebt poof, laat ik van. ja, ja <laughs> je hebt de Povlacht Ja, jong. Ik ben wel eens in Napels geweest. Ik ben nog zo ver zuidelijk ben ik nog nooit. Hm. Hoewel, Corsica, ter hoogte waarvan ligt Corsica eigenlijk? Corsica ligt noordelijk, ja. Ja, Het ligt nou boven Sardinië, hè? dat is even onder Marseille, zeg maar. Ja. Ter hoogte van Genua. Ja, nou, dus een ent varen hoor, vanaf Marseille. Ja. Want we gingen met de boot en dat was een entweg. <lacht> maar nee, Napels ben ik nooit geweest. Florence, hm. uh, dat soort van steden, Siena. Maar ik hou vooral van uh, echt het noorden, Zuid-Tirol. De Dolomietenstreek, streek ja. Die vind dat ik echt zo prachtig. Geen vlakte. Het is, is geen vlakte. Toch? Nee, maar in de bergen heb je ook... Uh... Lege gebieden. Lege gebieden. Ja, uitwicht. dat klopt. Nee, ik begin over Napels. Eerst Napels zien en dan sterven. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg van toepassing op die personages van jou, die, die hebben altijd een beetje zo'n onvervuld... of altijd, in die twee boeken die ik noem, mm -hmm. Juni en eh, Bo, Boven is de Stil... Mm -hmm. met een beetje zo'n onvervuld leven, die laten zich een beetje van het pad duwen... door een gebeurtenis. Klopt dat? Ja, dat klopt wel, ja. ja. En dat is geloof ik ook wel wat ik wil laten zien... Kijk, want iedereen, iedereen verwacht misschien wel in een roman of van een film. of welke kunstuiting dan ook. dat je daar als lezer of kijker. Uh, ja, dat je, dat je daardoor geholpen kunt worden. Hè? Dat je daardoor. of dat je misschien een beter mens ervan gaat worden. En, en ze hopen natuurlijk ook vooral. eigenlijk ik zelf ook wel eens hoor. op een happy end en zo. en dat soort van dingen. Maar wat ik geloof ik juist doe. Wat ik ontdekt heb, wat ik nou in ieder geval heb, wat ik kan, zeg maar, is simpelweg laten zien hoe, hoe het is nu. En verder ga ik daar als schrijver niet al te veel over zitten nou, filosoferen. Ik ga ze ook niet al te veel sturen. Ja, ik, ik, laat, ik laat gebeuren. Wat is je voor die mensen die, die, dat die hun leven niet echt de richting geven die ze misschien wel zouden willen? Ik geloof... Uh, want laatst vroeg iemand mij al... Van, wat heb je met koningin Juliana? Hè? Die zit dan in de, in de proloog en de epiloog. Uh, wa waarom, waarom vind je haar zo leuk? Want ze hadden dan wel gelezen dat... Hè, uit hoe ik de haar omschrijf, zeg maar... Dat ik haar ja. erg leuk vind. En dat klopt ook. En toen heb ik... Daar moet je dan even over nadenken. Hè? Sommige vragen zijn best moeilijk, namelijk. <laughs> en toen dacht ik... Ja, volgens mij vond ik Juliana, mijn koningin... Tot mijn achttiende... Uh, Vooral zo leuk omdat ze iets, iets onbeholpens had ook. Ze had iets onbeholpens over zich. En dat vond ik erg sympathiek. Dat maakte haar voor mij een, een echt mens. Maar Is dat sympathieke dan dat je die mensen kwetsbaar vindt? Dat, die dat zijn dus ook kwetsbaar. Ja, ja, ja. en ik, ik, ik hou ongelooflijk van mensen die zich kwetsbaar opstellen. Het is misschien zelfs bijna onmogelijk om echt fijn en plezierig en goed constructief om te gaan met mensen die zich nooit kwetsbaar opstellen. Hm. Wat heb je daaraan? Ja. Oh, ik, ik, ik, ik voel ook vaak aan die mensen die dat dus niet doen... Hè, ...die, die ja, denk ik dan maar, hè, zich iets aanmeten... Of, ...of zich op een bepaalde manier arrogant gedragen... ...of, hè, of een enorm ego hebben. Dat is, dat is toch een soort van, van muurtje, denk ik dan maar... Ja, ...waar je dan soms moeilijk ja, doorheen komt... Uh, ja, via een lange omweg of zo. Dus ja. ik, ik hou erg van, van kwetsbare mensen. Ja. Ik weet niet of jouw personages zich per se kwetsbaar opstellen. Dat weet ik niet. Doe, ze doen ook wel een erge moeite om, hem, om iets op te houden. Nee, ik geloof niet dat ze erg hun best doen om iets op te houden. Ik geloof vooral dat ze erg hun best doen. Punt. Dat is het ook, hè? Ik, ja. ik, ik, ik, dat zegt die vader hè? Tegen, tegen Helmer, die hoofdpersoon uit Boven het Dal. Die verwijt hem dan van alles. En dan zegt die vader, ik doe ook maar mijn best. Ik doe ook maar mijn best, ja. Maar ik vind dat ook een hele mooie, uh, mooie uitspraak van die man. Dat Boven het Dal. Hoor. Ja, maar dat dat kwam, is bij, nee, je zat nog met je hoofd bij die dolomieten. Ik, ik <laughs> hoorde hem, hoor, maar ik dacht, het komt door die dolomieten. Het is boven, is het stil. Ja ja. Ja. ja, ja. ja, ik doe ook maar mijn best. Mm -hmm. Maar dat heb ik zelf ook eigenlijk wel. Um, ja, of meer kan je eigenlijk ook niet doen. Maar, dat is een beetje het punt. Ja, maar, maar waarom laat die, die personen zich zo van hun pad afdrukken? Je kan ook er tegenin gaan en zeggen. Ja, kom op, zeg. Die gebeurtenissen, oké, okay, die zijn gebeurd, maar of geloof je niet in die? Ja, natuurlijk, dat kan. En uh, dat zal ook best een spannend, uh, spannende boeken en dingen opleveren. En ze, ja, kijk, maar ze doen het wel natuurlijk. He, op, maar op een, op een klein niveau. Op het niveau wat past binnen het verhaal. Binnen de setting. Zoals dat die, die vader in juni. Dat die op een gegeven moment. Uh, maar ook misschien wel uit pure. Dat die denkt ja, wat moet ik nou toch doen. Ik moet iets doen. Die vrouw van mij die zit daar op het stroom Met een fles advocaat en een pak bokkenpootjes. Ja, en, en een desfilé-zwaard. Wat moeten ze er in godsnaam mee. Ik moet toch iets doen. En zijn vrouw heeft al eerder gezegd van, ja, die bomen in de voortuin... weten we het zo donker allemaal. En een... Maar hij wil nooit iets wat hij zelf geplant heeft omzagen. Nou, dan gaat hij toch zo'n beetje op de helft van het boek... Dan gaat hij drie flink grote kastanjes omzagen. Ja. Nou, dat vind ik toch een niet mis te verstaan actie van die man. Dat nee. is niet niks. Nee. Kijk, en wat hij er uiteindelijk mee wint, ja, dat weet ik niet. Want het boek beschrijft maar één dag, eigenlijk anderhalve dag... Ja. Twee juni dagen. weet weten niet wat die geleden. vrouw die als van de stroozolder gekropen is uh, vindt van al dat licht in de keuken en de huiskamer. Uh, nee, maar ik geloof ook niet dat ze van de stroozolder afkruipt. Huh. Heb ik verkeerd gelezen? Ik, ik hoop dat ze dat een keer ging doen, maar heb ik verkeerd gelezen? Oh, dat vind ik. Nee, dit vind ik echt hier. Dit vind ik heel interessant, hoor. <kling> ja, ja. Ik heb het wel. Uh... Heb je het echt van A tot Z gelezen? Ja, ja. ja. Nou, ik het lijkt mij toch. Dat zijn nooit meer van die strozolder... Ja, ze komt eraf. Maar. Is het de... heb, ik um... iets verkeerd? heb ik iets gemaakt? Maar ja, laat la, la maar. Nee, <laughs> la, la, dat moeten we ook niet. We moeten het niet weggeven. We moeten het niet weggeven. Tjonge, ik moet de laatste ja, paar. Ik heb het vandaag gelezen. Ja, ja, maar. Misschien te snel. Nee, maar ik kan me. Weet je, dat is ook een punt. Ik, ik, kan me, ik kan me voorstellen. Daarom, weet je, kan ik ook, ook wel een aantal van die recensies. Hè, dat ze dan zeggen, ja, ik wil een boek. Ach, nou, saai. Dat kan. Iemand kan zo'n boek saai vinden. Maar het is ook een boek. Uh, want ik, ik wist al dat jij, hè, dat jij het snel moest lezen, zeg maar. Hè, gisteren en vandaag, geloof ja, ik. Ja, de gisteren. Uh, ja. Middag er dan begonnen. Ja. En, maar, het, ja maar, maar goed, maar dat kan je natuurlijk mensen niet voorschrijven ook. Maar het is volgens mij niet echt een boek wat je, wat je heel snel. Weet je, het, want je dus, kan het niet het, snel het, lezen. Het, het, het, het, nee. Er zit echt van alles in, zeg maar. En als je daar zo uh, overheen roust. Ja, ja, ja, ik Gaat je ik, dat ik, ik, ook, denk ik? Volgens mij heb ik helemaal niet zo geroost. Nee, nee, nee, nee, maar dat, dat, dat, ik dat neem niet. ik je ook niet. Dat maar <laughs> dat ik ik ook niet. Laatste, dan moet ik die laatste hoofdstukken nog een keer gaan lezen. Ja. Ach, nou ja. Lees met me mee. Uh, uh, goed. Um, ja, ja, ja, we hadden het over die kwetsbare personages. Die zegt. Ik, ik, ik hou van dat soort mensen. Is dat misschien ook een soort. Uh, want wij leven wel in de tijd dat we denken dat het leven allemaal zo maakbaar is. Misschien is dat een soort boerenwijsheid. Van, omdat ze zo dicht bij die natuur leven. Of... Ja, joh, maar dat is... Kijk, het is, het is... En daarom ook... Uiteindelijk schrijf ik de boeken zoals ik ze schrijf. En, want laatst heb ik eens een keer... Um... Ik vind nadenken best moeilijk. Hè? Ik, vind, ik kan heel moeilijk zo gaan zitten thuis. En dan eens even lekker nadenken ergens ja. over het... Ik, dat, vaak komt dat dan in een tweegesprek euh, of zo. Maar precies wat jij nu zegt, dat heb ik bedacht als voorbeeld... van dat wij in Nederland, in, de, in Europa, in de wereld, maar natuurlijk niet in alle landen... de hele tijd maar vinden dat we recht hebben op alles. En dat komt onder andere omdat we met de kerst aardbeien kunnen kopen bij de Albert Heijn. Dat kan niet. Dat klopt niet. Aardbeien eet je in juni. En als je doorbloeiers hebt, dan eet je ze ook nog in juli en misschien in augustus. Nog een enkele in september, weet je. Maar dan mm. eet je aardbeien. En uh, in, in de winter eet je knolraap, zeg maar. Mm -hmm. Maar omdat wij natuurlijk, en zeker ook met het internet en met al die telefoons... Ik, ik heb het zelf ook hoor, daar niet van. Ik, ik doe er gewoon aan mee. Maar ik krijg ik. door... Wat is er ik, toch boosheid in door. Nou ja, omdat het... Omdat het omdat je door dat soort van, van, van. omdat iedereen maar altijd alles kan krijgen. Hè, um, vinden heel veel mensen ook dat ze de hele tijd maar recht hebben op alles. En dat, ja, t -t, zo werkt het natuurlijk niet. Dat, dat klopt, dat is niet zo. Um, en in die zin krijg je, heb je ook best, denk ik wel, ja. veel boze mensen en verontwaardigde mensen. Ja, maar waarom, waarom ik niet dit en waarom ik niet dat? Maar bij jou werkt het andersom. Jij bent eigenlijk boos. Dat dit allemaal maar kan. Dat iedereen maar denkt dat het mogelijk is. Ja. Ach, boos. Weet je maar. Ik, ik, ik, nee, nee, maar het, het, het, het valt me op. Het is echt iets wat me opvalt. Want ik denk: er gaat hier iets helemaal mis. We moeten ja. echt terug naar. En dat is natuurlijk heel moeilijk, dat is het punt. Het uh, teruggaan, dat is, uh, ja, dat is vrijwel onmogelijk op heel veel uh, gebieden. En uh, ja, Ik hoop dan maar dat zo'n economische crisis zoals nu... Uh, daar weer een, uh, even een steuntje in de rug kan zijn. Hè? Van, uh, jongens, nu, nu even lekker terug. Dit doen we niet meer, dat doen we niet meer. We halen die, die, die, die stomme aardbei die ook nog niks maken... met de kerst bij Albert Heijn uit de schappen. Dat bestaat niet, is er niet... Je eet maar ingemaakt iets of zoiets, snap je? Want dat is er genoeg met de kerst. Ja. Met de kerst eet je lekker een stuk vlees okay. met cranberry kapot. En, en, en ik vroeg aan je dat, dat die mensen uh, in jouw boeken... hun leven eerder lijken te accepteren, althans. Ja. Het komt, Eerder ja. het woord tevredenheid zullen nemen dan geluk, geloof ik. Ja. En de, en de, dat, komt, dat, op, dat zeg je ook heel mooi, ja. Het komt omdat ja. ze dichter bij die natuur leven. Tuurlijk natuurlijk als jij uh, als jij je leven lang boer bent geweest of boswachter of, of weet je, schaapsherder noem noem al die al die al die buitenberoepen maar op ja. ja dan heb je toch dan hou je toch een hele andere kijk op de wereld en en hoe moeilijk is het voor jou om vast te houden aan, aan dat leven als je leeft in amsterdam nou, het is bijvoorbeeld voor mij heel simpel om... Uh, ja, Sorry, ik kom er iedere keer op terug... om dus niet met de kerst uh, aardbeien te kopen ja. bij Albert Heijn. Uh, en ja. ik, uh, ik, nou, ik ga bijvoorbeeld regelmatig naar een, naar een soort van, van... laat ik het maar even een ecologische boerderij noemen... een woongemeenschap, vlakbij Gewaard. Uh, het is een hele plezierige plek. Daar woont een groep mensen, weet je, die zelf een, uh, heb ik ook allemaal meegeholpen. Een, een, een boomgaard heeft neergezet. Een paar schaapjes, een enorme moestuin met de meest heerlijke vergeten groenten. Ook zo'n woord, hè. Moeten, we, moeten ook naar, we moeten terug naar de vergeten groenten. Zo lekker. Uh, is even een en alle, Alles is vergeten groenten, dan ga je door. Uh, ja, kale noem ik het even, maar misschien moet ik wel keel zeggen. Het is een soort van, van uh, uh, boerenkool, uh. maar dan zonder die, die, uh, die, die, die, ra die ravelranden zeg uh. maar. En het smaakt een, een beetje naar boerenkool. Uh, ja, dat moet haast... Ik weet eigenlijk niet... Of Kale, okay. Of dat een Nederlands woord ervoor is. Maar dat is een heerlijke groente. Maar daar, daar, daar werk je dan? Of koop je daar je spullen? Nee, nee. Dan gaan we eens in de zoveel tijd dan is daar een groendag. En dan gaan we met z'n allen daar werken. Ja. En dan gaan we lekker tussen de middag eten van eigen land. S'avonds gaan we weer eten van eigen land. En dan kom dan je echt even terug ja, bij, bij de kern, zeg maar. Dat is mooi. En die kern is... Zelf je dingen verbouwen en samen ja, dat ze verbouwen. En samen zo'n hele dag werken, weet je. Dat is echt een heel mooie soort van saamhorigheid maar, maar, zit daarin. En dat is de kern? Misschien is dat wel de kern, ja. Het samen doen. samen doen. Of heeft het te maken met uh, weten wat je eet, waar het vandaan komt. Het hele elementaire. Gewoon met je handen zorgen dat je s'avonds wat op je bord krijgt. Uh. Ook. En het feit dat jij geen auto hebt, je hebt geloof ik niet eens een rijbewijs. Nee. Of, is dat een keuze ook? Of, of, of, die past bij de manier van leven die je nu beschrijft? Of is dat... Nu heb je me te pakken. Nou, kijk, als ik heel eerlijk ben. Ik heb, ik, ik... Toen wij thuis, 18, werden. Ik heb vier broers en één zus. Iedereen die 18 werd, die kreeg zijn rijbewijs. Dat gebeurde ook op het platteland, dat soort van dingen. Nou, iedereen heeft dat keurig ge ja. geaccepteerd en gedaan. Ik heb dat gewoon nooit gedaan. Het is heel raar, maar ik heb dat gewoon nooit gedaan. Je broer en zus wel. Iedereen, iedereen ja. natuurlijk. Ik denk dat thuis bij. precies zo. Uh, ja, ja. Dat zo, en ik, ik maar, heb het wel gedaan. Oh, wel. <laughs> ja, ja, Nee, ik heb het nooit gedaan. En, uh, weet je, er zit, daar zitten allerlei elementen in. Het had ook te maken met scheiterigheid, denk ik, toen. Weet je, ik dacht, uh, zo'n auto. Maar... Ja, zo langzamerhand, hand. Kijk, ja, dan kan je nog je op je 45e. Ben je dan nog zo scheiderig? Uh, of is het nu... Nou, ik, de laatste tijd heb ik er wel eens over zitten denken. Uh, maar ja, er zijn er altijd weer mensen die tegen je zeggen... Ja, joh, dat haal je nooit meer. Je bent veel te oud. Weet je, dan kan het niet meer. En, nou ja, uh, mijn je vader moet... was in de 50 toen hij is begonnen. Nou ja, dus dat is natuurlijk ook onzin. Maar eigenlijk vind ik het wel prima. Want het punt is, je komt overal... Diezelfde boerderij waar ik het net over had, dan stap ik in de trein en ik neem mijn fiets mee. En dan fiets ik nog 10 kilometer. Uh, uh, uh. Nou, is ook nog goed voor je. En ik kom er gewoon. Weet je, het is. En ik heb natuurlijk niet, dat moet ik wel zeggen. Ik heb niet een beroep waarbij ik een auto of een bestelbusje of zo nodig heb. Dus in die zin heb je dan ook weer makkelijk ja. praten. Maar zo langzamerhand is het wel een bewuste keuze. Ja. ja. Maar waarom had ik je nou te pakken? Omdat ik zei, nou, het, omdat, omdat ik, het ik ook heb, een soort scheiterigheid was. Ja, vroeger. ik heb in een tussenzinnetje even toegegeven dat het ook wel iets met scheiterigheid te maken had oh. vroeger. Ja. En, en nou zeggen mensen tegen, je... ja, je bent nu in de 40, nou ben je te oud. Maar laat je dat uh, aanleunen? Nee, van? dat soort van dingen laat ik me niet. Dat la, ik laat het me niet aanleunen. Misschien laten mijn personages zich dat wel <laughs> aanleunen. <laughs> maar, pakken die verzet zeggen. <laughs> We hadden het eventjes over jouw angst voor, voor, voor, voor, voor eventueel voor het halen van een rijbewijs toen je jong was. En in een van je columns, want je hebt een column in de Groene, hè? Mm -hmm. en, en, een paar weken, misschien nog een paar maanden geleden, ging die over schaatsen. En dat je dacht: nou, toch maar niet doen, dat ijs is misschien niet dik genoeg. En niet, niet je angst overwinnen, schreef je. Toegeven van je angst, dat is fijn. Ja. Terwijl wij worden opgevoed, je moet je angst overwinnen. Wat ja. gaan ga op training, ja. wat vlug vliegangsten, ga er wat aan doen. Ja. En jij zegt? Nou ja, uh, geef er ook maar eens aan toe. Kijk, um, ik weet niet meer met wie ik het erover had... maar het zal vast wel een of andere bioloog uh, geweest zijn. Die zei toen tegen mij, wat geweldig dat jij dat opschrijft. Want kijk, angst is, heeft een functie... Als jij bang bent voor iets, of als jij plotseling angstig wordt voor iets... dan heeft dat heel duidelijk een functie voor jou. Je voelt iets in je lichaam, er komt iets aan, er is iets. Angst, je wilt wegrennen. Of je wilt dit niet, of je wilt dat niet. Het heeft gewoon een functie. En natuurlijk, maar dat is, dat is weer zoiets... je moet alles maar overwinnen. En misschien... Maar ja, dat is van maar deze een, tijd. De, de, van ja. deze tijd ook. Ja. Maar misschien is het zelfs wel zo dat op het moment dat jij... Dat jij Oh, dat klinkt heel taoïstisch natuurlijk ja. allemaal. Zo. Maar op het moment dat jij van allerlei dingen kunt zeggen van... Uh, nee, ja, sorry, maar ik, ik moet hier aan toegeven. Ik voel angst in mijn Aha. lijf. Ik, mijn, mijn, mijn lichaam wil wegrennen. Mijn lichaam wil wegkruipen. Geef er maar eens aan toe. En, of maar eens, of een paar keer, of wat dan ook. En misschien is dat de allerbeste remedie tegen die angst... Als dat al nodig is, weet ja. je, want je kan natuurlijk... Ik bedoel, je, je yes. hoeft niet door het ijs op te stappen als, als het nee, onder je golft. Dat vind ik toch een reële uh, angst, ja. Ja, dat uh, is toch... Een uh, spin vind ik alweer wat anders. Snap je? Dat mensen bang zijn voor een spin, denk je. Ja, ik snap het ook niet, maar <laughs> ik snap het niet, maar ik begrijp het wel. Of ik bedoel, ik, ik, ik, ik weet dat die mensen er zijn ja. en ik, ik kan me ook wel in ze verplaatsen. Uh, ja, en geef er ook maar aan toe. wil Je kan toch voor een spin, dat is het fijne. Daar kan je keihard voor wegrennen. Die haalt je echt niet in, hoor. <laughs> echt niet. Heel effectief. Heel effectief. <laughs> ja. uh, maar over het accepteren gesproken. Volgens mij, jij hebt ooit gedragstherapie gedaan. Wat accepteerde je dan voor je... Niet... Hoe, hoe weet jij ook? Ah, soms lees ik... Kijk, misschien heb ik dat ene pagina <lacht> niet goed gelezen in je boek... waar ik nog steeds van in de war ben. Want ik kan het niet uit, want ik heb het helemaal niet zo snel gelezen. Maar, uh, oh. ja. ja, gedragstherapie. Ja. Dus blijkbaar accepteer die ook iets van jezelf. Nou, kijk... De, punt 1 moet ik zeggen dat dat was toen ik... Uh, nou, ik denk, dat, hoe oud was ik? Twee, drieëntwintig of zo. En... Ik zat met dingen die, die mij echt, echt belemmerden in mijn omgang met mensen. Uh, en, en in die zin, weet je, gedragstherapie is tamelijk mild. Iets wat je simpelweg leert om om te gaan... met die soort van uh, moeilijke situaties. Uh, en dat heb ik toen gedaan en dat heeft nog gewerkt ook. Maar niet, en nu komt de crux... <laughs> omdat ik zoveel leerde van die therapeut die dorst zelf wel eens in slaap te vallen als ik bij hem zat. Maar omdat ik er na een jaar of twee, heeft best lang geduurd hoor, achterkwam, dus... Ja, weet je, ik kan hier nou wel de hele tijd blijven zitten... En, en praten met deze man, en het zal me ook vast wel wat gedaan hebben. Maar wat ik uiteindelijk geleerd heb van hem, is... Ik moet het zelf doen, alleen. En mis, ik geloof dat dat het moment was waarop ik dacht, zo, nou ja, klaar. Nu ben ik er dus al klaar mee. Um, en wat belemmerde je dan? In, in een omgang met mensen? Oh, ik, had, joh, ik, was, ik was hartstikke fobisch. Ik was ik, gewoon van die dingetjes. Mensen waren spinnen? Uh, nee, het nee, waren geen spinnen. Maar ja, ik, gewoon fobieën. Echte angst? Ja, dan zat ik in een trein. En dan, wou ik, dan kon ik niet in die trein zitten. En dan ging ik uit die trein heel hard wegrennen. Nou, dat belemmerde mij dusdanig. Want dan, ja. als je niet in die trein kan zitten, ja, dan kom je dus ook echt nergens meer. Uh, maar ik vond het. Ik, ik was, was zo'n jongen. Ik had, was echt een beetje. Ja, in de collegebanken ook, weet je. Dan, dan zit je daar. Uh, met allemaal, met allemaal je medestudenten en een docent daar. En dan kon ik het ineens vreselijk warm krijgen. En dan ging ik zweten en dan werd ik rood. Weet je. En dan, dat iedereen naar je zat te kijken. Dat, dat soort van fobieën. Nou, dat is, dat is zeg maar in de, in de sociale omgang is dat bijzonder lastig. Ja. Schaamde jij je? Um, het had erg te maken met schaamte. Voor uh, wat, godsdienst? Maar het heeft ook te maken met verlegenheid. Weet ja. je? Ik, want dat is ook natuurlijk ja, iets. Ligt dat, je, dicht bij elkaar dat ligt ook dicht bij elkaar. En, maar, maar dat is ook weer zoiets. Maar kijk, als jij op een gegeven moment een beetje accepteert dat je zo bent, hè, verlegen. Nou, doe dan ook maar. Want na die, hè, na die. Doe dan ook maar verlegen. Ja, doe dan ook maar verlegen. Ja, maar dat je dan dus ook. Wat ik geleerd heb, is dat je moet zeggen waar je, waar je waar last van hebt, zeg maar. Ik weet nog zo goed dat ik. Uh, twee jaar geleden, of zo is het dan alweer. Hè? Met die, dat ik bij Pauw Witteman zat, met boven is het stil. En ik had ja gezegd daartegen. Nou, ik heb een week van tevoren heb ik als een vaatdoek lag ik op de bank. Ik denk, dit kan toch niet? Ik moet, dat kan ik niet, joh. Dat is vreselijk, vreselijk, vreselijk. En toen zat ik daar op het stoeltje in die studio. En toen kon ik dus echt niet meer wegrennen, want dan zit je vast hè, aan zo'n zo ding. Je kan natuurlijk altijd wegrennen, een En je microfoontje. Het heb ik gewoon gezegd tegen die mannen... had ik al eerder gezegd, hoor. Ik, zeg, ik ben zo ongelooflijk zenuwachtig. Ik, ik ben zo bang dat ik, dat ik hier over de tafel ga kotsen. Gewoon van ellende, weet je, zo. En het was, dat was zo heerlijk, want toen zei Jeroen Pauw... die zei, uh, in dat introotje do, doen ze dan, hè, toen zei hij van... Uh, nou, uh, mensen, hallo, we hebben vanavond die en die en die... en Gebran Bakker is zo zenuwachtig. Nou, daar gaan we straks toch wat van merken, hoor. En toen was ik het kwijt. Dus, dus het ik had het gezegd. Hij had er iets over gezegd. Ja. Nou, vervolgens dacht ik... Oh, nou, nu iedereen weet dat ik zo zenuwachtig ben... dan mag ik het ook zijn. Nou, en dan zijpelt dan dat zo ook een beetje weg. En ik, had, ik zat heel plezierig naast de Frans Timmermans. En, uh, het was heel gezellig. Het werd, weet je, <lacht> toen werd het leuk. Ja. Iemand moet het zien. En dan is het eigenlijk goed. Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je, dat je dingen moet benoemen. Ik geloof dat. Ik heb het Freek de Jonge ook wel eens. Huh. Nee, dat was niet Freek de Jonge. Dat was. Uh, Kees van Koten heeft het een keer. Heb ik dat een keer op tv horen zeggen. Zo van. Joh, al je ellende en al je dit en je dat. Zeg het. Flap het eruit. Want dan ben jij er van af. En iedereen weet hoe de zaken ervoor staan. En dan kan je ineens veel vrijer ja, je bewegen met mensen ook. Ja. Maar ja, om. Te benoemen, dan, dan heb je daar al een zekere moed voor nodig. Dan kan je dat nauwelijks meer verlegenheid noemen. Nou, maar dan, dan noem jij weer punt 2 van het overwinnen van, <laughs> ja. Ja. Ja, van de verlegenheid of ja. wat ook. Uh, maar ja, maar kijk, nou, ja, je, ja. Je, Maar dat is toch ook gewoon allemaal. Ja. Gewoon een beetje maar ouder je, worden en zo. Natuurlijk. Uh, maar toen je 3, 24 was, was je toch ook gewoon, uh, zou je er ook wel goed uitgezien hebben. Was je waarschijnlijk ook al een slimmer vent. En. Uh, dus, uh, Ja. Wat er gaat... Kijk, ja. in je puberteit dan kan je in één keer denken wat de verandering in mijn lijf zegt. Nou... Ja. Een grote neus of pukkels of weet ik veel. Nou, wat. ik had dus, nee, nu noem jij iets. Je ja. slaat uh, de. Nee, ja, de spijker, de spijker op, op zijn kop, kop, de vinger op de zere plek. Noem het allemaal ja, ja. ook. Um, ik heb vreselijke pukkels gehad. He, dat, dat waren, waren geen jeugdpij. Ik heb echt. echt Acné gehad, maar zo dat ik er koorts van had. Weet je, zulke dikke, grote... Nou ja, en uiteindelijk heb ik dat met het meest agressieve middel wat er is. Uh, en dat is zo'n middel dat Maurice de Hond bijvoorbeeld ook gebruikt heeft... en daardoor toen mogelijk twee misvormde kindjes heeft gekregen. Zo agressieve rottroep is dat, maar het helpt wel, ja. En het is dan natuurlijk maar net uh, wat je prijs daarvan is... Uh, en dat heb ik een half jaar geslikt of zo. En tegelijkertijd heb ik ook een half jaar een soort van vloeibare napalm gesmeerd. Uh, ja, het is allemaal vreselijk. Maar toen, toen was ik wel van die, van die pukkels af. En dat was mijn 27e of 28 ste ja, ja, pas, ja. hè, dus. Dat maar, wat gebeurt er, nou ja, maar wat gebeurt er dan weer, weet je? Maar dan, en dan moet ik dan zelf ook keihard om lachen, hoor. En dat is dan ook alweer goed. Dan ben je van die pukkels af. En dan ontdek je van, hé... Hey, dat was eigenlijk best wel lekker, die pukkels. Want dan had ik een schildje, weet je, om ja, me om achter te, te verstoppen. En ineens heb je, heb je een mooi, nou ik echt een mooi glad kopie, die heb ik natuurlijk nooit meer gekregen. Maar ja. ja, dan ineens ben je dat schild kwijt. En dan, dan, dan ga je je daar weer, weet je. Nou, maar maar voor... toen ben ik echt gaan lachen. Sorry. <lacht> en toen ben ik dingen zo gaan relativeren. Nou, dat is ook natuurlijk al. Ja, want oh, ik wilde je doen. vragen, waar ben je toch bang voor in andere mensen? Oh. Wat? <laughs> ja. <laughs> Kunnen we niet een muziekje draaien even? Nou ja, nee. zeg. Um, Het is pas twaalf over half één. Ja, we gaan helemaal geen muziek meer draaien. <laughs> um, nou, en dat heb ik nog steeds wel een beetje, hoor. Ik vind, en daarom... daarom ook, dat ik... in de Groene Amsterdammer en zo, en op mijn weblog... weet je, en in die boeken ook. Ik schrijf graag over dieren. Ja. Ik, ik, ik verhoud me heel plezierig met dieren. En het liefst heb ik ook te, onlangs ontdekt: het liefst zou ik ook mij met mensen verhouden. precies zoals ik me tot dieren verhoud. En maar, dat, ja, maar dat maar je gaat er nou juist. volgens mij op, bij de crux. Een bij, dier. Verraad je niet, zal ik maar zeggen. En die is trouw, of, of is zoals die is. En ja. Nou ja, of heeft geen geheime dubbele agenda. Maar als hij je opvreet, een leeuw, ja, ja, dan vreet. Nee, maar dan vreet hij je op. Ja. Ja, met zonder. Dan is dat ook duidelijk. Dat is, alles is duidelijk. Ja. Uh, um, het, is zo, het is allemaal zo duidelijk. Ik heb, in die zin heb ik, vind ik het. Ja, maar het is toch ook zo? Het is best, mensen zijn best lastig. En je kijkt elkaar aan, en dan zelfs ja. als je elkaar aankijkt, dan nog kan ik dingen denken, weet je. Maar tegelijkertijd kan ik iets heel liefs over jou zeggen... maar ik kan iets heel lelijks denken. En jij weet dat niet. Maar misschien kom je er dan morgen achter... want dan heb ik het tegen iemand daar gezegd... en dan krijg jij dat weer terug te horen. Van nou, die, die Gebran Bakker, die vond jou zo'n uh, rare seks. Echt een lezer, zeg. Uh, nee, maar snap je? En dat maakt... Dat, ik vind dat de omgang met mensen ja. best wel moeilijk maken. Altijd maar die... die, die, die, die, die gewoon puur het feit dat wij denken, en dat we zoveel denken, ja, ja. dat is het natuurlijk. En overal Communicatie is lastig. Dat vinden jouw personages ook. Dat, maar, dat, maar dat... Is het toch ook, of ben ik gek? Vind jij het makkelijk? Vind jij communiceren makkelijk? Mm, kan je dat, het makkelijk? Ja, dat denk dat ik van mezelf. Dat denk ik van mezelf. Maar ja, dat is natuurlijk altijd zo. In situaties waarin het ook makkelijk is... zo gauw de stront aan de knikker is... wordt het een stuk moeilijker. Ja. Maar was het, was het niet Wittgenstein, die filosoof, die zei: Je moet niet letten op wat mensen zeggen. Je moet letten op wat mensen doen, dan die eerst ze kennen? En ik geloof dat jouw personages dat ook vinden. Die, nou ja, die doen dingen. Ik moet het nu prompt denken aan. Ik lees momenteel de uh, biografie van, uh, van uh, Ton Boot, die basketbalcoach. Uh, de basketbalcoach. Uh, het is, komt uit dat boek uh, tevoorschijn een, een vreselijke man, maar. Nou ja, daar zit natuurlijk ook weer van alles achter. Dat kan natuurlijk ook allemaal even verklaard worden. Maar wat hij altijd gezegd heeft over zijn spelers... joh, ik wil eigenlijk niks met jullie te maken hebben. Ik wil geen persoonlijk contact met jullie hebben. Wat jullie zeggen doet me eigenlijk ook niet zoveel. Ik kijk naar jullie lichaamstaal. Ik zie wat jij wilt. Ik zie wat jij doet. Ik zie aan jou of jij wel of niet naar mij luistert. En dat heeft hij zijn hele carrière doorgedaan... En dat is natuurlijk eigenlijk prachtig. En volgens mij kon hij dat dus ook wel goed. Ja. Want als je ziet wat hij allemaal heeft gewonnen en gedaan. moet je daar dan weer enorme bewondering voor hebben. Maar die, die, die Ton Boot blijkbaar had dus een soort van, van blik op mensen. Van nee, ik, ah, ik zie dat, wat daar gebeurt. En ik zie wat daar gebeurt. En dan kunnen ze tegen me zeggen wat ze willen. Weet je, ah, coach dit en coach dat. Nee, ik zie aan je, hoe iemand staat. Hoe die beweegt. Hoe die loopt. Wat hij doet. Ja. Wat, er, wat die. Wat, die, wat er werkelijk speelt. Maar je bent geen beeldend kunstenaar geworden. Je bent geen haptonoom. Je jij, jij bent schrijver. Je gebruikt taal. Ja, nou ja, maar je kan met taal toch ook een beetje figuurlijk beeld houden? <lacht> en figuurlijk kneden? Ja, en figuurlijk, ja dat doe je zelfs uh... prachtig. Dank je wel. Ja, ik vind jouw uh, beschrijvingen ongelooflijk mooi. Maar ja, je laat ze ook veel met elkaar praten. Zeker in juni wordt veel gesproken. Ja. Voor, uh, ja, de, allemaal dat, wel korte gesprekjes, maar ongelooflijk veel. Ja, zeker als je vergelijkt met boven is stil. Uh, maar ja, goed, ik wilde, ik wilde een ander boek maken. Ja, ja. Uh, dus maar ja, toen dacht ik, ja, dan gaan ze, moeten ze met elkaar praten. En uiteindelijk lukt dat toch heel slecht vaak met ze. Ze praten vaak een beetje langs elkaar heen. Hoewel ze misschien eerder dat wel eigenlijk begrijpen, maar het niet willen toegeven dat ze het begrijpen. Nee, maar daar heb je het weer. Dan heb je weer dat, dat, dat, dat ton-boot-effect misschien ook wel. Kijk, ja... Het is vaak een, een teken van veel grotere liefde... Uh, om iemand een pot stroop op zijn hoofd te zetten... dan dat je tegen zo iemand zegt, ik hou zo van je. Snap je? En dat is, dat is, dat is puur lichamelijkheid. Zeg maar. Puur ja, dat je met een lichaam iets zegt of iets doet... Um, ja, ik, ik vind dat mooi. Ik, ik hou, hou ook erg van mensen, vrienden van mij, familieleden. Weet je, met wie je, met wie je van die. Dat ken je ook wel, van die, van die dingetjes hebt. Weet je, hè? je, dat je elkaar op een bepaalde manier aankijkt. En je weet precies wat er gebeurt, zeg maar. Hè? Je, of je snapt precies van wat wij van iemand of van iets vinden. Ja. Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik zo heerlijk. Van die, van, die, van die lichamelijkheidjes, van die oogcontacten. En dat is natuurlijk ook iets wat je. Wat je met dieren ook wel hebt. Ik bedoel, ik snap ook wel dat als ik een paard aankijk... dat dat niet precies hetzelfde is als dat je een mens aankijkt. Maar ik ben ervan overtuigd dat je toch op een bepaalde manier... met zo'n paard of een schaap of een... Uh, zelfs met een cavia heb ik laatst ontdekt. Je schrijft er een kolom over. Ik heb het, nou, maar daarom heb ik daar dus een kolom over geschreven. Ik vond een cavia, dat vond ik nou werkelijk altijd zo'n onnuttig... Frop, fron, ...frottelbeest, weet je. En die deden nooit wat. Nee, die zaten op kooi. het hoofd van uh, Mark-Marie Aarbrecht. Nou, <laughs> ja. nou, daar waren ze nog zeer nuttig voor. <laughs> maar, weet je, en, en, en ze maken, dacht ik, ook helemaal geen geluid. En ik was een keer bij mensen thuis. En toen zat er, er zo'n kavia in de hoek. En ik zei wat over die kavia, zo van stomme beesten he, eigenlijk. Hm. Bah, bah, bah. Maar toen, was een tijdje later, zei ik... ja, mag ik die cavia toch eens vasthouden? En dat mocht. En toen ging dat beest op mijn schoot zitten. En dat voelde al lekker warm. En toen moest ik hem voeren. He, ik kreeg een, een stronk bleekselderij. En toen moest ik hem voeren. Dus ik hou zo'n stukje bleekselderij voor dat bekje. En hij eet niet. Nee, zei het bazinnetje. Nee, hij gaat jou eerst eens even goed aankijken... om te kijken wat voor vlees die in de kuip heeft. En verdomd, joh, dat beest zat me echt... Echt waar, aan te, een cavia zat me aan te kijken. En, en pas nou ja pas toen dat beest tevreden was... Ja, ik kon niks doen. Ik moest goedgekeurd worden. Pas toen dat beest met mij tevreden was... En je hebt dat beest in tevreden. zijn ogen aangekeken? Of keek je weg? Nee, natuurlijk heb ik diep aangekeken, anders kan hij nooit nou bij ja, mij wennen. Met je verlegenheid. Nee, met een cavia heb ik daar echt geen last van. Okay. Nee, nee. En toen begon hij aan die bleekselderij? En toen begon hij aan die bleekselderij, heel tevreden. Dan ging je lekker knorren. Dus ik heb nu zelfs de cavia toegevoegd aan mijn lijst met echte dieren. Ja. Ik zie jou eigenlijk best in de Dolomieten gaan wonen. In ja. Een berghutje. Met een paar geiten. Met een paar geiten. Ja. Wie zou je missen eigenlijk als je daar zou wonen? Uh, mijn moeder, mijn vader, mijn broer. Kijk, maar ben je het daar is nu niet vaak heel ver, gaan... hè? Dus je kan je kan eigenlijk heel makkelijk eventjes overkomen. Ik, bedoel, ja. ik zou, ik zou een, een iets groter bedoeling nemen... met dat er mensen kunnen logeren en zo. Oh, dat verdraag je allemaal wel. Dat verdraag ik allemaal best, hoor. Ja. Ja. Uh, Napels, hè? Eerst Napels zien en dan sterven. Weet, uh, hoe, hoe ver ben je eigenlijk al bij Napels? <lacht> ja. Je bedoelde, wanneer ga ik dood? Nou, Wat is dat, dat, dat voor hoeft. vraag? <lacht> nee, maar in, in, je heb jij al de dingen gedaan... Waarvan je vindt dat ze per se moeten. Ah. Ah, dat, is, dat is een. Uh... Kijk, ik, wat ik momenteel ook ontdek, ik ben 47 en nu. Um, waar ik een beetje achter kom, is dat ik, dat, ik, dat ik altijd een beetje heb geleefd op hoop. Uh, ik, ik hoopte altijd op dingen, weet je. En dat, je, dat ik daar ook heel opgewonden van kon raken. Van nou, dat kan nog wel eens gebeuren en dat kan nog wel eens gebeuren, weet je. En oh, en nou, dan misschien dat. Ik ben altijd zeg maar heel hoopvol geweest. Um, en dat ben ik een beetje kwijt eigenlijk. Dus ik heb, ik heb, ik ben die hoop een beetje kwijt. Dus eigenlijk zit ik momenteel wel op een punt dat ik denk van nou. Uh, waar ga je, en nu? Uh, wat gaan we nu doen? Maar was, de, was, was het hoop om ooit zo'n een prachtige roman te schrijven? Of te zelfs een paar? Ja, nee, gewoon in het algemeen. Uh, allerlei dingen. Uh... Maar waren er dingen die je mee wilde maken? Ja, ik kan het niet zo goed. Heel, ja, ik zit heel hard na te denken nu om het specifiek te maken. Maar meer, meer gewoon een, een, een algemeen soort van. Van, het idee van, de, er kan altijd, kan alles gebeuren. Laat ik het zo omschrijven. Hè? Niet hoop, nee, er kan altijd van alles gebeuren. Um, en dat is ook gebeurd. Ik bedoel, er gebeurt natuurlijk altijd van alles in je leven. En uh, uh, die boeken zijn nu, nou ja, in ieder geval gelukt. Maar goed, dan moet je ook weer een nieuw... He, en en, en, en uh, je ja, opnieuw tot verhouden. Want ik ben natuurlijk heel lang bezig geweest op de weg ernaartoe. Nou, en op een gegeven moment dan, dan heb je een aantal boeken. En, uh, nou, uh, leuk. Uh, en er wordt een trailstuk van gemaakt. Nee, maar dan, er gebeuren allemaal dingen omheen. En ja. dat je denkt dat je op een gegeven moment ook werkelijk kunt, kunt beseffen... van, oh, ja, oh, nee, ja, nu ben ik een schrijver. Zo. Maar het klinkt alsof het maar, niet de vervulling heeft gegeven... die je misschien gedroomd had. Ja, ik, ja misschien is dat het. Uh, maar het is meer ook... Uh, dat ik misschien die weg zo plezierig heb gevonden... En die weg was lang niet altijd echt plezierig natuurlijk. Omdat je de hele Het werd afgewezen, manuscripten werden afgewezen... Ja. En dit, noem er maar op. En toch heb ik die weg heel plezierig gevonden. En als je dan op een bepaald punt bent aangekomen... Dat betekent dus dat je er wel in geloofde. Je ja, dacht, dat kan. Ik heb die mogelijkheid. Ik heb kans. Ik heb kan. er, ik heb, ik heb, denk ik, altijd heel erg in geloofd. Ja. Ja. En nu zijn er boeken allemaal prachtig uitgegeven ook nog. Dat wil ik nog ook wel even zeggen. Uh, en nu denk je, welke mogelijkheden zijn er nog? Zijn er nog? Nou, wat, wat ik wel, wat ik heel plezierig vind om bij mezelf uh, van binnen te voelen woelen nu. Uh, ik heb ontstellend veel zin in een nieuw boek. Nou ja, dat is toch geweldig? Ja, maar dat is heel plezierig. Dan was ik ook even een beetje kwijt, weet je, dat ik dacht van nou ja. Maar ik, ik, ik voel dat ik heel erg zin heb om. Want er is, want dat weet ik ook hoor. Uh, kijk, het probleem met boeken schrijven is dat je niet. 365 dagen hoeveel? Ja. Ja, he? ja. Heeft een jaar. Je zit nooit 365 dagen van een jaar aan een boek te schrijven. Nee. Het zijn altijd maar, het zijn brokken. En, en er zijn vaak hele lange periodes dat je niet schrijft. Dan kan ik gelukkig, als het winter is, weet je, dan ga ik zelf schaatsen, schaatstraining geven. Ik werk nu als hovenier ook nog wel. Ik heb een aantal maar het is geen flauwe kul, want op die flappen staat. Gerban Brakke nee, is nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. gediplomeerd hoofdverlier. Ja, ja, nee, ik ben, ik ben gediplomeerd hoofdverlier. Nee, maar dat geloof en... ik wel. Maar doe je er ook wat mee? Ja ja, ja, ja, ja. Oh, ja, zeker nu. Ik bedoel, dit is de tijd waarin mensen met een handen in het haar zitten... in de, tuin, de tuintjes het... onderhouden. Ja, nou ja, opruimen die handel. Het groeit heel veel mensen nu echt onder dus de... Dus dan komt die grote schrijven, Gerban Bakker... die komt in een achtertuintje rozen snoeien. Ja. Kantjes knippen. Ja, joh, heerlijk. Lekker, lekker bomen omzagen. Onkruid eruit rukken. Hm. Dat is lekker, hoor. Die combinatie is lekker. En waarom erg is dat lekker. lekker? Nou ja, omdat, je, omdat, je, omdat je, zeg maar met je met je hoofd bezig bent. Met die columns en met boeken. En, maar, het maakt dat, je kop een beetje leeg. Het maakt je kop leeg. En ja. tegelijkertijd kan Ken je uh, heel goed met je achterhoofd. Ben je, he, daar, daar gebeurt ja. het op zo'n moment. Nou, en dan uh, kan je weer verder Dus ook. naar zo'n tuintje is er een column, bij wijze van spreken. Of is er een hoofdstuk? Ja, ja. ja. Maar er is nu een boek, daar waren we gebleven. Er komt ja. weer een boek. Ja, ja daar, heb ik, daar heb ik echt zin in. Nou ja, ja. Oh, dat wou ik zeggen. Dat je op de momenten dat je echt lekker aan het schrijven bent. dan, ja, dan ben ik echt dolgelukkig. Ja. En het e dol is echt is echt een noodzaak voor je. Ja, dan moet ik het dan, ja. dan ga ik ook echt iedere ochtend, ik ben een ochtendschrijver. Uh, en dan, echt, weet je, dan kom ik echt graag uit bed. Dat heb ik ook niet altijd hoor. Dan lig je in bed en ik nou ik blijf gewoon liggen. Ik blijf gewoon weer liggen. Weet, maak me allemaal niks uit, blijf gewoon liggen. Maar dan moet ik uit bed. En dan ga ik zitten, weet je. En dan ga ja. ik wel doorlezen wat ik de vorige dag gedaan heb. En een beetje corrigeren en dan weer door. En dan weer op zo'n punt stoppen. Dat je lekker de volgende dag weer een ha je haakje erin kan zetten. Ja. Nee, dat is zo lekker. Die, die, die stroom waar je dan in komt, zeg maar. En dat is vooral waar ik nu dan. Als ik okay. nu net zeg, van ik heb erg zin in een nieuw boek. Dan heb ik daar zin in, het werk. Dan is dat eraan. een deel van dat Napelszien, dat ja. nieuwe boek. Ja. En, en, en op, op een privégebied. Ik, ik dacht, je geeft schaatsles In je boeken uh, komen kinderen ook zo ontzettend leuk voor, vind ik. Ik vind dat je ze zo ontzettend leuk neers, uh, ja, moet ik dat zeggen, neerzet in je boeken. Mm -hmm. Mm -hmm. Zou je geen kinderen willen? Nee, niet meer. Nee. Wel gevaar, ik heb, ja, ik heb, het, ik heb het wel een tijd gehad. Ja, en ook echt heel erg gehad. Uh, maar dat, dat, heb, nee, dat heb ik niet meer. Uh, komt, denk ik ook omdat ik heel veel kinderen ken. Nou, dat kan uh, het verlangen alleen maar aanjagen. Ja, maar je kan ze ook zeg maar een soort van totje nemen. Weet je? Dat, je, dat je denkt. Nee, die bent, zijn, ze ik, maken ook deel, deel van jouw leven. Want net zoals ik me tot dieren verhoud en tot grote mensen verhoud, zo verhoud ik me ook tot kleine kinderen. Ik, ik, ik heb, ik heb een, dat is wel iets heel raars in mij hoor, dat ik eigenlijk. Geen, geen, geen, want je hebt natuurlijk vaak dat volwassen mensen een onderscheid maken in hoe zij met andere volwassen mensen omgaan en hoe ze met kinderen omgaan en wat, hoe ze met dieren omgaan, zeg maar. Op de een of andere manier heb ik daar geen onderscheid in. Ik, ik ga bij wijze van spreken met iemand van twee of van vijf. Ja. Ga ik eigenlijk precies zo om als ik met een schaap of een volwassene. Nou, die omga. kinderen worden ook heel. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Worden volkomen serieus genomen in je boek. Je zet ze. I hè? Ja. tenminste, ja. de schrijver neemt ze ja. serieus. Ja, ja, maar, ja. ja maar, ik... maar, maar Maar waarom is het er niet van gekomen? <coughs> dat jij zelf, want je zegt, ik heb een enorm die wens gehad. Oh, Oké, okay. nou ja, ja, God, dat heeft, dat heeft zeg maar gewoon technische redenen. Uh, nou, technisch, nou, dan zeg ik iets heel raars van nu. Je zit net alsof ik, alsof ik een hele erectiestoornis, erectiestoornis of een erectiestoornis heb of zo. Nee, kijk, ik, ik, ben, ik ben, ik ben van de mannen. Ja, wel, maar dus, dat, dat, nee, maar je, je kan, genoeg mannen die ik toch weet samen dan kinderen hebben. Daarom, ik ga het uitleggen. Ik heb uh, tot twee keer toe geprobeerd. Uh, om met een vrouw, één keer met een, een, een vriendin, een uh, schaatsvriendin, uh, uh, ja, een kind te maken, zeg maar. Dat is toen op het allerlaatste moment uh, afgeketst. Uh, en later heb ik het nog een keer ja. geprobeerd. Nou, eigenlijk dat was wel grappig door ons samen. Op precies hetzelfde moment. Waardoor je denkt, hé, hey, dat is best interessant. Want omdat we het allebei op, op precies hetzelfde moment denken van nee. Want dus wij ook niet doen. kunnen niet samen goed voor de, de kind zorgen. Dat kan niet. Er, er okay. zat iets van, dat kan niet. En later heb ik het nog een keer geprobeerd met eigenlijk iemand die ik helemaal niet kende. Ik heb het niet uit de krant leren kennen, maar het was wel zoiets. Nou, dat. Uh, goed. Kwam ook niks van. En daarna, toen dacht ik, laat maar. Goed. Geen wat zwakker. Ja. Ik heb er nog maar een paar seconden. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? U hoorde Henk van Middelaar in gesprek met Gerbrand Bakker... in een aflevering van Napels bij Nacht. Eerder uitgezonden in juni 2009. En dat is eigenlijk heel bijzonder... dat we dat hier op Radio 1 bij Woord van de VPRO horen. Ik zei het al eerder in het uur. We hadden wat technische problemen. Vandaar dat we onze uh, ja, vlucht hebben moeten nemen tot een heel ander gesprek... dan wat we eigenlijk voor vannacht gepland hadden. Gerbrand Bakker, u hoorde hem zeggen dat hij graag over dieren schrijft. Dat bewijst hij opnieuw uh, in zijn uh, geschreven teksten op zijn weblog. Dat adres is www.gerbranddingetje.nl. Er staat een heel mooi verhaal over een, uh, een boekje getiteld... Prachtige varkens. En dat heeft hij... Uh, even kijken, wanneer heeft hij dat geschreven? Dat kan ik geloven. Oh ja, woensdag, 26 september. En inmiddels, hij zei het al in het gesprek... hij was uh, zeer uh, van plan om nieuwe boeken te gaan schrijven. Inmiddels is alweer een en ander verschenen. De Omweg in 2010, Populiere Sap in 2011... Gras om lang uit op te liggen, ook in 2011. En Winterboek in 2011, dus allemaal van Gerbrand Bakker. Wilt u reageren, wilt u uh, opmerkingen aan ons kwijt... dan zijn er verschillende manieren waarop u ons kunt bereiken. U kunt bijvoorbeeld uh, gaan mailen naar woord.vpro.nl. U kunt ons schrijven, dat adres is vpro, ter attentie van woord... postbus 11 1200 JC in Hilversum. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue. Though it will be empty without you. Can't get used to. Some girl I used to know After I heard her say hello I Couldn't think of anything to say Since you're gone it happened Get used to loving you. Howard Andrew Williams. Hij werd geboren in december 1927 en overleed afgelopen dinsdag 25 september... op 84-jarige leeftijd. Vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. U bent de gast bij Woord van de VPRO. Het is tijd voor een kort journaal en daarna stappen wij met de VPRO in de trein. Blijf er even bij. Tot zo.